Inmiddels zouden de Houthis al een nieuwe leider hebben benoemd. Twaalf bemanningsleden van een Gronings vrachtschip... zijn in Afrika gegijzeld door piraten. De gegijzelden zijn geen Nederlanders, maar ze wel vandaan komen is onduidelijk. Ook is nog onbekend hoe ze eraan toe zijn. Het schip van de Groningsrederij rederij Forest Wave... werd vlak voor het binnenvaren van een Nigeriaanse haven geënterd. Piraterij bij de Afrikaanse kust komt vaker voor...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 De 28-jarige dj overleed vrijdag in een hotel in Oman. Ayasit Joel Veldman is zes tot negen maanden uitgeschakeld. Hij heeft de voorste kruisband van zijn rechterknie gescheurd. Afgelopen donderdag werd Veldman met een brancard van het veld gedragen... tijdens de wedstrijd tegen de VVV Venlo. Het weer vanavond neemt de bewolking toe. Snachts valt er in het noorden wat regen. De temperatuur daalt tot zo'n 10 graden.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 De files zijn bijna opgelost. Er staat er nog wel eentje op de A10, de Ring van Amsterdam. Bij Knooppunt de nieuwe Meer 5 kilometer. De vertraging richting Den Haag is daar ongeveer 10 minuten. Op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar ook nog 10 minuten vertraging. En de N214 Papendrecht-Leerdam is in beide richtingen dicht. Tussen de aansluiting met de A15 en Oud-Alblas. Er is daar namelijk een ongeluk gebeurd.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 Heeft u ook nog steeds zo'n dure autoverzekering? Wat als u voor onze autoverzekering 20% minder premie zou betalen? Zou u dan overstappen? Koningsdag kan het gebeuren. Met een hoofdprijs van 250.000 euro. 20 jaar lang. Belastingvrij. Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om een Koningsdaglot te kopen. Speel bewust 18+. Plus. Stap vandaag nog over naar Vendum.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 In Nicaragua lijkt de geest uit de fles. Bureau Buitenland. Met Rick Delhaas. Opnieuw zijn er protesten in het Midden-Amerikaanse land. die al dagen duren en meer dan 25 mensenlevens hebben gekost. Waren het eerder gepensioneerden en studenten? Nu doen zelfs ondernemers mee aan de betogingen. Tot half acht is dit Bureau Buitenland. Maar eerst Frankrijk. Na 61 uur debat... is dan toch de strenge immigratiewet van president Emmanuel Macron... aangenomen in het Franse parlement. Onder andere mensenrechtenorganisaties Human Rights Watch... en Amnesty Frankrijk spreken zich fel uit tegen de wet... die de meest kwetsbare vluchtelingen zou treffen. In Parijs, correspondent Stefan de Vries. Goedenavond. Goedenavond. Wat is er nou zo streng aan die wet... Nou, het, ja, het, het hangt er vanaf uh, welke politieke kleur je hebt. Ja. Volgens links is de wet te rechts. Volgens rechts is de wet te links of te laks. Um, maar um, de regering zegt dat de wet eigenlijk ja, gewoon aansluit... bij allerlei andere Europese landen... Uh, die ook de afgelopen jaren de asielwetgeving hebben aangescherpt. Wat staat erin? Um, de, het vasthouden van illegale gaat van 45 naar 90 dagen. Uh, de asielprocedure die moet van vier naar drie maanden. Uh, dat duurt nu heel lang. Er zijn veel vertragingen, soms wel een half jaar moeten mensen op een antwoord wachten. Nou, dat moet dus nu dus maximaal drie maanden worden. Um, en ook, en dat is hier omstreden, minderjarigen moeten kunnen worden opgesloten. Dus minderjarige illegale of minderjarige asielzoekers. En dat uh, is een van de kritiekpunten van veel uh, mensenrechtenorganisaties. Ja, dat debat duurde maar liefst drie dagen. Waarom? Ja, omdat het uh, behoorlijk omstreden is, uh, natuurlijk heeft uh, de partij van Emmanuel Macron een grote meerderheid in de Assemblée, uh, de Franse Tweede Kamer. Maar een groot deel van die Kamerleden komt uh, is afkomstig van bijvoorbeeld de Socialistische Partij of van de Groene, uh, dus de uh, linkse partijen. Nou, die zaten erg in de maag met die strenge wetgeving. Terwijl... In diezelfde partij zitten ook mensen die kwamen van rechts. Dus er werd veel gedebatteerd. Ook was het voor de rechtse partijen en de extreemrechtse partijen... Een, een moment om duidelijk te maken waar zij staan. Het was dus ook een kwestie van zichtbaarheid voor hun eigen kiezers. Het was overigens opvallend dat in die debatten... de overeenkomsten tussen Marine Le Pen's Front National... en de conservatieve republikeinen eigenlijk heel groot waren. Dus de lijden tussen die partijen zijn een beetje aan het vervagen. Maar goed, het was dus... Een moment voor de oppositie om duidelijk te maken dat ze bestaan, want ja, sinds Macron verkozen is vorig jaar, uh, is de oppositie eigenlijk nauwelijks hoorbaar en dit is natuurlijk een onderwerp dat dat heel veel mensen aanspreekt of zelfs uh, bang maakt. Ja, in die nieuwe partij van uh, Macron zit dus uh, rechts, maar ook links. Uh, die partij is niet ongeschonden uit dit debat gekomen, geloof ik, hè? Nee, zeker niet. Er zijn 577 Kamerleden in de Franse Assemblée. Daarvan heeft ongeveer de helft voorgestemd en 139 tegen. Maar 100 Kamerleden van La République en Magde, dus de partij van Emmanuel Macron... die waren niet aanwezig bij de stemming. En dat was een subtiele manier om een afkeuring te laten blijken. Het komt vaak voor dat Kamerleden niet aanwezig zijn bij stemmingen... maar in ieder geval hoefden ze zo niet tegen hun eigen partij te stemmen. 14 van Macrons partijen die onthielden zich, dus die waren er wel... Maar maar die wilde niet stemmen. Dus dat is eigenlijk al een soort protest. En één brave borst, die stemde tegen. Dus één uh, parlementariër van Macron. En die heeft ook direct uh, na de stemming de partij verlaten. Want ja, de, partij, uh, de fractieleider van Macrons partij... die had gezegd dat alle neuzen dezelfde kant op moesten staan. En dat degene die iets anders stemde... Uh, dan wat uh, de grote leider Emmanuel Macron wilde... dat die uh, ja, kon opstappen. Dus dat is gebeurd. Eentje heeft dus tegen gestemd. Maar het toont aan dat er toch ja, na een jaar in de Tweede Kamer... in de Assemblée Macrons partij, uh, ja, kleine scheuringen uh, beginnen te ontstaan. Ja, waarom is deze wet zo belangrijk voor Macron? Nou, het, is, het heeft een aantal redenen. De eerste is natuurlijk politiek. Het onderwerp ligt op, uh, staat in heel veel partijprogramma's. Uh, media hebben het er vaak over. Uh, immigratie, uh, de vluchtelingenprobleem... Um, Tegelijkertijd wil Macron um, de asielprocedure veel korter en simpeler maken. Hij zegt het is humaner als mensen die hier naartoe komen uh, snel weten waar ze aan toe zijn. Um, maar tegelijkertijd is het ook strenger voor illegale. Dus hij wil met het aanscherpen van de wetgeving tegen mensen die denken van we gaan naar Frankrijk. Duidelijk maken dat de asielwetgeving in Frankrijk streng is en dat het dus moeilijk is om uh, in Frankrijk te kunnen blijven. Dus enerzijds wil hij laten zien dat hij humaan is. Dus mm -hmm. ja, te, tegemoet komen aan de linkse kant van zijn partij. En anderzijds wordt er wel gestreden tegen illegalen... waarmee de rechterkant van zijn partij tevreden is gesteld. Ja, dit soort uh, zaken hoor je ook uh, in andere Europese landen. Heb je enig idee of Frankrijk hiermee uh, strenger wordt... ten opzichte van andere landen of juist aansluit bij... Uh, wetgeving in andere landen, andere Europese landen. Maar de regering zelf dat zegt dat ze aansluit bij wetgeving van andere landen... Um... Er is wel kritiek op het punt van de opsluiting van minderjarigen. Dat is waarschijnlijk in strijd uh, met de Europese mensenrechten. Frankrijk is de afgelopen jaren ook al een paar keer veroordeeld... Uh, door het Europese Hof voor de rechten van de mens... voor het opsluiten van minderjarigen. Dus dat zou nog kunnen wijzigen. Um, het is ook niet zo dat Frankrijk uh, te kampen heeft met heel veel vluchtelingen. Ja. De minister van Binnenlandse Zaken die verdedigde de wet. En die zei, ja, Frankrijk uh, wordt overspoeld door migranten. We moeten de massale immigratie aan banden leggen. Maar als je naar de cijfers kijkt, dan uh, zie je dat uh, Frankrijk... Uh, ja, de afgelopen drie jaar iets meer dan 80.000 asielaanvragen goedkeurde. Um, en dat is tien keer minder dan Zweden, verhoudingsgewijs. Negen keer minder dan Duitsland en zelfs maar de helft van Nederland. Dus het is heel erg weinig. En ook de legale migratie is heel erg laag. De migra het migratiesaldo de laatste jaren ligt op zo'n 70.000. Terwijl het in Nederland vorig jaar op 80.000 lag... Dus veel meer in een land dat vier keer zo klein is. Dus ja, het is eigenlijk geen probleem, zou je kunnen zeggen. Maar ja. toch, uh, ja, we weten het, uh, de, de, de adem van de populistische partijen... die heigt ook in de nek van Emmanuel Macron. En ja, dit is een manier om, om die kritiek uh, tegemoet te komen. Ja, tot slot, uh, de wet gaat in juni naar de Senaat, de Eerste Kamer. Is er nog een kans dat de wet dan sneuvelt? Of denk je dat die wel wordt aangenomen? Nee, ik denk niet dat de wet sneuvelt. Misschien wordt die aangepast op wat kleine punten. Uh, maar Hoofdzakelijk denk ik het punt over de minderjarigen. Maar ook in de Senaat is een meerderheid te vinden... voor de her hervorming van deze asielwetgeving. Dus dat betekent dat de wet uh, gewoon deze zomer in werking kan treden. Oké, okay, hartelijk dank Stefan de Vries vanuit Parijs. Weiko Singen-Tijn. Auslandsbureau. Foreign Desk. Bureau Buitenland. In Cox's Bazar in Bangladesh vrezen de Rohingya-vluchtelingen... het regenseizoen dat op het punt van beginnen staat. Groot risico in de kampen vormt de hygiëne. Als de latrines overstromen is de kans op ziekte als cholera en diarree erg groot. Met man en macht proberen de vluchtelingen en hulporganisaties... om zoveel mogelijk wc's leeg te krijgen. Zuidoost-Azië-correspondent Annemarie Kas ging kijken in een enorm kamp bij Cox's Bazar. Emmer voor emmer hij hier de menselijke uitwerpselen uit de latrine. Het is een uh, ouderwetse mestgeur. Het is een rijtje van vijf toiletten hier. En hij moet ze allemaal legen. Het gaat in een grote blauwe bus van nou, 150 liter groot ongeveer. En die moet hij dan samen met wat uh, medewerkers moet hij die, uh, naar de site brengen waar de sluts zoals ze dat noemen, dus waar de menselijke resten vervolgens verder verwerkt worden. Dus we moeten alles met de hand sjouwen en doen, want uh, we kunnen hier geen tanks of pomps op, op het terrein. Het is veel te, veel te dicht bebouwd, dus hier kunnen geen auto's komen. Dit is Mohammed Ismail. Hij is gevlucht uit Myanmar voor het geweld van het leger daar en hij doet dit werk net, een week of drie. And he doesn't care, it's a bit of a dirty job. Oh, no, no, no, no, no, no, no, en het is belangrijk, toch? het is erg belangrijk voor de mensen. Oké, het hij krijgt training van het Rode Kruis belangrijk voor zorgen dat Ja, niet is wordt. En uh, ja, hij vindt het belangrijk voor zijn uh, gemeenschap. Okay, ja, het is heel belangrijk is de het en we hebben 500 per Maar het is niet genoeg. Hij zei. Oh, hij vindt het niet genoeg. Wat hij krijgt betaald, 500 per dag. Nee, dat is ongeveer 5 euro. How much does he wants to earn? How much does he think it's worth? Hij uh, yeah. uh, wil liever 700 taka verdienen. Dat is, uh, nou, zeg 7 euro. Tussen gaan ze nu de grote tonnen. Aan bamboestokken vastmaken. Oh, dat gaat nog even. Ik heb maar is een je kijkt even wat erin zit. Ja, dat is poep en pies. Kompis. Grote klem. Gaat de deksel erop? post t man t Sommige dragen wel een mondkapje, maar uh, sommige ook niet. Grote blauwe overals en laarzen. Vier man sterk gaan ze nu één ton optillen en naar de site, naar het gedeelte brengen waar het Rode Kruis de, ja, de uitwerpselen verder kan verwerken. Daar gaan ze. Ze rennen echter vandoor met die ton, het is bijna niet bij te houden. Kom maar, We komen langs een uh, soort leercentrum waar de kinderen zitten. Rechtsaf. Over een bruggetje. Maar nu nog een mager stroompje water doorheen gaat. Maar straks, met de moeston ligt dit, uh, dit hele gebied waarschijnlijk overstroomd zijn aangekomen bij het kamp waar ze de, de barrels leegmaken. Hier vertelt Joe Westburg, hij is sanitair ingenieur bij het Rode Kruis, wat de risico's van de moezel zijn die elk moment kan losbarsten. It's going to be a real, well, yeah, to be honest, a, a nightmare. You know, especially in the rainy season. Because yeah. everything's going to become really slippery, muddy. En um, so the, you know, it's already quite challenging to, to desludge pits. En dat wordt alleen maar uitdagender. Dus wat we nu focussen on now is zoveel mogelijk as many te krijgen voordat de monsoons komen. Ja, hij zegt uh, we moeten zoveel mogelijk latrines nu leeg krijgen. Want als de monsoon straks begint dan zijn alle paden glad en glibberig. En dan glijden die mannen uit en dan uh, wordt het een linkersoep. We zijn even teruggelopen naar de latrines van Mohammed. Zo, nu gaat de deksel weer erop. Een soort grote groene plastic deksel met een gat erin. En we moeten er nog wat uh, aarde omheen doen, zodat die goed stevig weer op, de, op het gat in de grond zit. Mama, how did you Can I try? Ready? <laughs> Is dat het? Nou, wij doen het Let me try. <laughs> of ik het wil oh. proberen. Nou, dat heeft ze ja, mooi family. gedaan. Alle deuren gaan dicht. Zijn werk zit erop voor vandaag. U hoort een bijdrage van Annemarie marie Kass vanuit Cox in Bangladesh. Welkom bij de presidential podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland. You Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Met NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Keijne This land was made for you and me. Ja, er is weer een nieuwe presidential podcast, u hoort het... van Chris Keijnen en NRC-correspondent Guus Valk... die vooruitblikken op de betekenis van het staatsbezoek... van de Franse president Macron aan Donald Trump. Nou, voor Trump is de betekenis niet zo heel groot, denk ik. Um, maar het interessante is wel dat, uh, dat hij Macron zo'n uh, zo bondgenoot ziet. Um, het, het, ze hadden een kleine valse start, natuurlijk. Ja. Maar inmiddels uh, zijn het natuurlijk best buddies geworden. En het interessante is dat uh, Macron eigenlijk het recept lijkt gevonden te hebben... hoe je moet omgaan met Trump. Um, Macron lijkt begrepen te hebben uh, hoe je Trump bespeelt. Namelijk toch met een combinatie van vleierij, uh, een beetje uh, flamboyant zijn... Uh, en, en toch ook heel goed weten wat je wil bereiken. En veel pump en circumstance. Zeker. En, de, en, en, en het punt is dat, uh, dat Macron, als hij dit slim aanpakt deze week... en daarom is deze week zo belangrijk om toch goed op te letten... Uh, uh, zich kan ontwikkelen tot de nieuwe Europese leider... zoals Tony Blair ooit uh, was bij George W. Bush in de in Irak-tijd. Namelijk de eerste die hij belt als er iets met Europa was. Ja. Uh, als hij iets wilde bereiken. Die rol uh, kan Macron nu van Merkel overnemen. Dus het, eigenlijk staat voor Europa en voor Frankrijk uh, vooral natuurlijk... staat er veel meer op het spel dan voor Trump. Ja, de hele podcast is te beluisteren via onze website... maar u kunt u natuurlijk ook abonneren op The Presidential Podcast. The <laughs> En we gaan meteen door naar Nicaragua, want daar gingen vandaag opnieuw massaal mensen de straat op. President Daniel Ortega trok gisteren een omstreden bezuiniging op de pensioenen in, maar de geest lijkt uit de fles. Waren het aanvankelijk gepensioneerden en studenten, deze keer roepen ondernemers op dat protest. In de studio te gast journalist Rob Brouwer, die vorige maand nog in Nicaragua was. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, net terug. Uh, in januari was u er ook al. Hing dit in de lucht? Nou, het komt toch voor heel veel mensen als een verrassing... wat er nu is gebeurd. Uh, men wist wel dat er heel veel onvrede was... bij grote delen van de bevolking. En uh, met name ja de... de, de Mensen die zich afzetten tegen de hiërarchische wijze waarop het land gerund wordt door het echtpaar Ortega en Murillo. Ja, want dit, de, de, deze protesten zijn echt een reactie op het korter van die pensioenen. Dat is nu teruggedraaid. Maar die onvrede bestaat uit veel meer. Ja, die onvrede bestaat uit veel meer, met name uit, natuurlijk ook uit het feit dat uh, het al heel lang zo is dat uh, er een enorme hoeveelheid censuur is uh, in het land, uh, alle Televisiestations zijn opgekocht door de zonen van de familie Ortega mm -hmm. en ook de laatste handelingen die er zijn geweest tijdens deze demonstraties is dat ook bijvoorbeeld het station Centro, Centro 100% Noticias is gesloten en zich alleen nog maar konden uiten via het internet. Ja, er is heel veel geweld. Hè? Uh, er wordt heel hard opgetreden. Er zijn al meer dan 25 doden uh, gevallen. Waarom gaat het er zo hard aan toe? Ja, er zijn ontzettend veel doden gevallen. De cijfers zijn nog niet heel erg duidelijk. Want er zijn nog zijn verschillende cijfers. Maar uh, het geweld is enorm. Het geweld is enorm. En ik denk ook dat uh, de regering zich ontzettend verslikt heeft... in het feit dat zij uh, op zo'n wijze zijn tekeer gegaan... tegen met name de studenten. Het is natuurlijk allemaal begonnen met uh, de bezuinigingen op de pensioenen voor een groot deel. En uh, de, uh, de 5% werd er bezuinigd. En uh, met name zijn de studenten die daarna de oudere mensen... die de straat op zijn gegaan hebben willen ondersteunen. En met grote spandoeken bij de in- en uitgangen van de universiteit zijn gestaan. Ja. Maar dat werd meteen door de politie... Uh, op ingeslagen, er werd traangas gevuurd, rubberkogels werden afgevuurd. En dat heeft een weerslag gehad, waardoor iedereen de straat op ging. Ja, maar nog even, waarom gaat het er zo hard aan toe? Is dat, is dat gebruikelijk in Nicaragua, of is dit toch wel uitzonderlijk? Nee, dat is niet uitzonderlijk, maar het is nu wel uitzonderlijk hard. Uh, Nicaragua uh, en met name de regering Ortega... Uh, kenmerkt zich toch al uh, vele jaren door uh, ontzettend hard in te grijpen. Uh, gewelddadig in te grijpen door politie. En ook ondersteund zeg maar, door uh, de groep en toets van NINISTA. Wat eigenlijk een soort paramilitaire groeperingen zijn. Dat zijn, dat zijn jongeren die dus met uh, helmen, met motorhelmen op... Uh, mensen die dus het niet eens zijn met de regering van Ortega en daartegen protesteren, dat kunnen ook zeg maar de marsen zijn van vrouwen op 8 maart, op Vrouwendag, ja. die uh, dan uh, belaagd worden door, uh, door, deze, door deze mensen met helmen op, die dan met grote stokken en rubber uh, uh, ja, erop, erop inslaan en mensen dus enorme verwondingen toebrengen, terwijl de politie dus helemaal niets doet. Die staat gewoon. Toe te kijken. En deze groepen jongeren uh, die worden gewoon door het regime gestuurd? Die worden door het regime gestuurd, ja. ja dat, onder... zijn, dat zijn methodes die uh, je kent van Egypte, hè, onder Mubarak en, en nu ook onder Sisi. Dat, uh, u komt al heel lang, hè, sinds de jaren tachtig. Is dit uh, de uh, Daniel Ortega die u kent? Het is niet de Daniel Ortega die ik ken uit de jaren tachtig. Het is, een, het is een regering die nu uh, toch afstevend op een uh, familiedynastie. Waar in de jaren tachtig uh, eigenlijk tegen is. Dat was de toenmalige dynastie van Somoza. Die ja. door de revolutie uh, op 19 juli 1979 uh, toen op een gegeven moment uh, aan het einde kwam. Ja. Maar uh, wat, wat je nou ziet is dat uh, de regering Ortega... toch stevend naar een uh, consolidatie van de macht die ze willen hebben. Dat klinkt heel netjes. Uh, dat heet gewoon dictatuur, toch? Er zijn veel mensen die dat als een dictatuur bestempelen, ja. Ja. ja. Is dat, uh, u heeft uh, Daniel Ortega ook wel eens persoonlijk ontmoet... Hè? als journalist geïnterviewd. Uh, is dit een grote teleurstelling... Want ik neem aan dat u in de jaren tachtig daar toch ook een beetje als uh, idealist, uh, jonge idealist ging kijken. Ja, samen met mij vele duizenden mensen uit Europa... vele duizenden mensen ook uit de Verenigde Staten. Er zijn heel veel stedenbanden van Nederlandse steden... met uh, steden in Nicaragua. Ja, in die jaren waren er tientallen stedenbanden... met uh, vriendschapsbanden oh. uh, tussen Nederlandse steden, Belgische steden... enzovoorts met, uh, met steden in Nicaragua... waarbij allerlei projecten, scholen die opgericht werden... schooltjes gebouwd werden, uh, vrouwencentra werden ontwikkeld en uh, gefinancierd En er was een enorme grote solidariteit in, in de jaren. En uh, veel mensen, ik ook, zijn toch wel gedesillusioneerd... in het feit dat er nu een compleet andere Daniel Ortega staat... dan in de jaren tachtig. Ja, en uh, wat, wat, wat betekent dit? Wat, ja, de geest is uit de fles. Gaat hij nog terug in de fles? Ik persoonlijk twijfel daarom. Ik Zo'n twijfel aan het feit dat die geest weer terug in de fles gaat. Ik denk dat er op, het, op dit moment een, een, een grens is overschreden. En, de, en, de grens door het gebruik van zoveel geweld? Een, een, een grens van zoveel geweld ook, mm -hmm. maar ook het feit dat het nu ook een andere periode is. Je merkt dus dat de, dat de politiek de politieke motivatie van mensen die de straat op gaan niet meer die politieke motivatie is zoals dat vroeger was. Ja. Uh, je kunt niet meer praten over links of rechts. Uh, uh, als je nu kijkt naar de slogans van de studenten, dan zie je dat er staat van No soy de izquierda, no soy de derecha, soy de abajo. Dus ik ben niet links, ik ben niet rechts, ik ben van onderop en ik probeer weer omhoog te komen. En dat is de slogan die veel studenten uh, bezig op het ogenblik tijdens de demonstraties. Uh, er waren vorig jaar verkiezingen. Hè? Daar is uh, Ortega opnieuw. Uh, heeft hij zijn, zijn presidentschap verlengd. Het gaat er dus om, om hem uit de macht te krijgen. Gaat dat lukken, volgens u, denkt u? Dat is een, ja, dat is een interessante vraag waar ik niet meteen een antwoord kan geven. En heel veel mensen met mij ook niet. Maar het is natuurlijk wel zeer gevaarlijk als Daniel Ortega weg zou gaan dat er dan uh, toch een soort machtsvacuum zal ontstaan. De, Want... de, de oppositie is al jaren ontzettend verdeeld. Ja. Heeft nooit enige macht kunnen maken. Er zijn ook geen personen die dat uh, machtsvacuum zouden kunnen opvullen. Ook niet in de partij, uh, de Sandinistas uh, van Ortega. Ja, en het Frente Sandinista Liberation Nationale, het FSLN... Is, zijn er natuurlijk wel mensen die uh, in het verleden... ook wel uh, geprobeerd hebben om uh, ja, toch enig invloed uit te oefenen. Maar heel veel mensen zijn ook uh, van de Sandinistische kant uit... toch gedesillusioneerd geraakt... door het feit dat ze helemaal niets, niets klaar konden maken. Ja. En uh, andere partijen zijn begonnen. Uh, en, ja, dus die, het, is, het is Ortega of, of het vacuüm? Ja, zo zou je het kunnen stellen. Maar uh, ik, ik, de hoop is natuurlijk wel dat er andere mensen zullen opstaan... Mm -hmm. die op een gegeven ogenblik uh, toch leiding zouden kunnen geven aan het land. Ja, en de sociale onrust gaat in ieder geval door, als ik u zo hoor... Uh... Nou, dus Er is natuurlijk nu uh, een oproep gedaan om de sociale onrust zoveel mogelijk te, te, te normaliseren. Want een, een land in chaos, dat is natuurlijk absoluut niet wat wenselijk is. Ja. Oké, okay, nou hartelijk dank tot zover uh, Rob Brouwer over de protesten in Nicaragua. Tot zover ook uh, Bureau Buitenland. Straks Kunststof met Jelly Brouwer. Ze interviewt acteur en toneelschrijver Geert Laagveen. Maar nu eerst het nieuws.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 Het bombardement was het werk van de internationale coalitie onder leiding van Saudi-Arabië. Dat land zegt de aanval te onderzoeken. Avicii is niet overleden door een misdrijf. Dat blijkt uit het tweede onderzoek op het lichaam van de Zweedse DJ. Vrijdag overleed hij in een hotel in Oman. Het is nog steeds niet bekend wat dan wel de doodsoorzaak is. En Ajaxiet Joël Veldman is zes tot negen maanden uitgeschakeld vanwege een gescheurde kruisband. Hij liep de blessure donderdag op tijdens een wedstrijd tegen VVV. Veldman is sinds dit seizoen ook aanvoerder.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 Dat kan al vanaf 10 euro per maand. Kijk op oicocredit.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Profiteer tijdelijk van een gratis inspectie van uw CV-ketel. Kijk op veenstra.com. Uw houtwerk 10 jaar lang optimaal beschermd met Sigma S2U Allure. Ga naar een thuis inwinkel. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond en welkom. Onze gast is geboren en getogen in Drachten, Friesland... en is de schrijver van Lost in the Greenhouse... waarin hij ook een Friese plukker speelt... die verliefd wordt op een Poolse vrouw... in een even meeslepend als broeierig muziektheaterspektakel... dat wordt opgevoerd in de ook al broeierige kassen van Hartman-kwekerij... de Seksbierum Friesland. Hier is Geert Lageveen... Tom. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, dan wel opgevoed uh, en opgegroeid en geboren in uh, Drachten. Maar echt heel goed Fries heb je. Je bent niet in het Fries opgegroeid. Nee, mijn moeder die, uh, die komt uit Rotterdam en uh, wilde ja, absoluut al. niet dat er thuis uh, Fries gesproken werd. Die, die kwam ooit naar Friesland toe, uh, meer dan 70 jaar geleden. Uh, met mijn uh, vader, die had ze leren kennen. Die was politieagent in Rotterdam geweest. En uh, die wilde terug naar Friesland, dat is een Fries. En uh, toen kwam zij in Friesland terecht... bij mijn paak in Beppe. En iedereen sprak Fries. En niemand... Uh, uh, ja, ja ze, ze moest het zelf leren. En dat was heel gesloten, zeg maar, die gemeenschap wat taal betreft. En uh, ja, dus ze heeft altijd een... Uh, een, een, nou, een aversie wil ik niet zeggen, maar thuis Fries, dat kwam, er, dat kwam er niet in. Maar ze heeft de taal wel zelf geleerd. Nou, zij, zij verstaat het perfect, maar ze zal het niet snel spreken. Oh nee? nee, nee echt nee. uit verzet? Echt, uh, Van ik ga dan wel een, met jou mee naar Friesland? Een Rotterdamse dame, ja, <laughs> ja. ja. En ze hadden elkaar dus leren kennen in Rotterdam... waar je vader politieagent in opleiding was of zo. Ja, ja hij had de politieschool gedaan en... Uh, <t> Hij, uh, hij was na verluid de magerste politieman van heel Rotterdam. Dus je lijkt op uh, hem. De familie zei het is goed dat hij oren aan zijn hoofd heeft... anders zou hij pet over zijn hoofd heen zoeken. Nee. zakken. Um, en uh, ja, daar heeft hij mijn moeder ergens uh, in, een, in een ziekenhuis... waar hij op bezoek was en, zij, en haar vader lag daar... En toen zag hij, uh, uh, zag hij een, uh, een been met daarin een naad en toen zei hij, ik mag dat nu wel zeggen, maar ik heb het gebruikt in een voorstelling ook, uh, waar, waar gaat die naad naartoe? Dat is zijn verhaal. Mijn <laughs> moeder zegt dat dat helemaal niet waar is. die gebruikt in de voorstelling 237 redenen voor seks, maar daar, Sek daar ja, hebben we ja, straks zin ja, ja. Ja. Ik wou net zeggen, het klinkt als een voorstelling. Zo'n vrouw, zo klinkt het toch wel een beetje... die een offer heeft gebracht door met hem naar Friesland te gaan. Gesloten gemeenschap, eigen taal. Ja. En dan ja. toch besluit van ik ga mijn kinderen in Nederlands opvoeden. Wat, wat echt wel een besluit is, toch? Zeker in die tijd, ja, ja. 50 jaar geleden. Op... Ja, er werd heel veel Fries gesproken natuurlijk. En nou is Drachten wel een ja, de ene grootste plaats van, van Friesland. Uh, dus, dus daar zit veel wat wij dan importen noemen. Mm -hmm. uh, dus dus, dus in, in drachten wordt ook, maar in dorpjes bijvoorbeeld, ja, daar leerden kinderen. En nog steeds soms pas Fries op de op de basisschool. En jij hebt het van je opa en oma geleerd. Ja, ik, en op straat. Ik, ik hou van taal. Ik, uh, ik vind het leuk om... Dus, dus op, op straat merkte ik dat ik me soms beter uh, kon redden in het Fries. En, en ik vond het ook heel leuk om met mijn paak en bep, uh, uh, wel Fries te mm -hmm. praten. En die deden dat ook automatisch. Want die hadden helemaal niet door dat ze uh, Fries spraken of Nederlands. Dus hun natuurlijke taal was Fries. En ik vond het leuk om dat ook te doen en te leren. Dus je spreekt het vloeiend. Ik spreek het uh, uh, niet vloeiend. Dus als het echt moeilijk wordt, dan moet ik wel alle zeilen bijzetten. Maar nu, nu ik alweer de hele tijd in Friesland werk, uh, gaat het me wel steeds makkelijker af. En ik durf nu ook weer interviews in het Fries te geven. Oh, echt? Ja, Ja, ja maar dat geven me jij net waan, want dan uh, versteerden de mensen het net. <laughs> Wat is neukslag in het Fries, weet je dat? Nee, dat is een verzonnen woord. Ah, ja, ja, ja. bij het klaverjassen. Ik dacht, ja. wat een geweldig ik, ik heb heel veel geklaverjast, maar nog nooit van de neukslag gehoord. Nee, nee die, die heb, heb ik, jij bedacht. Die heb ik bedacht. Ja, dat is, nou ja, mijn karakter in de voorstelling, dat moet ik even uitleggen. Dat is een, een oudere Friese plukker: Gerko. Gerko, Gerko die al jaren in die kas werkt. Die al zijn collega's, zijn Friese collega's, vervangen heeft zien worden door, uh, door, door Polen. Um, uh, die ook het tempo opgevoerd hebben. Daar is hij uh, kwaad over. En wat hij nog het ergste vindt... is dat hij in de pauze niet meer kan klaverjassen. Mm. Uh, daar heeft hij een verhaal over. En dan vertelt hij dat zijn maatdoeken uh, uh, met wie hij uh, ja, in zijn fantasie altijd alleen maar won. Uh, uh, nooit nat, vaak een pit. Uh, ja, en dan besluit hij, uh, en dat, dat wordt het theater... om die hele gemeenschap in hele korte tijd klaverjassen te leren. Dus hij trekt die polen erbij... En dan zegt hij ook dat, nou ja, een van de regels is... dat als je, als je de dame uh, met de heer pakt, dat is het stuk, krijg je twintig punten. En dat noemde Dou altijd de neukslag. Nou, ja. die hebben we twee keer gezegd. <laughs> Ik vind het <laughs> een geweldig begrip. Bij deze ingevoerd zullen we dat ja, maar dankjewel. zeggen. Ja, uh, dankjewel. Hoe, hoe vries voel je je dan eigenlijk? Want je bent uh, natuurlijk al jaren geleden vertrokken. Ja. Is er nog iets vries aan uh, Geert Lageveen? Nou, dat is er zeker wel. En er zit zeker iets provinciaals uh, in mij. Wat ik ook. Nou, wat ik koester. Er zit zeker iets provinciaals in mij. Ja. Dat klinkt ja. wel. Nou ja, kijk, toen ik, toen ik uh, vanuit, vanuit drachten naar Amsterdam kwam. En, in eerste instantie, ik wilde, wilde acteur worden al, al vrij jong. Maar uh, ik was ook iets te jong toen ik dat uh, ging proberen op mm -hmm. de toneelschool. Toen ben ik Nederlands gaan studeren. En toen voelde ik mij had ik een licht minderwaardigheidscomplex, zeg maar, als provinciaal, als, als, als jongen uit Friesland. Want je hoorde het wel, of je zag het wel? Wat nou, ik denk dat dan? je het wel hoorde, en dat is er op de toneelschool wel uitgehaald, nee. het, de laatste uh, restjes. Um, maar in de loop der jaren ben ik het steeds meer als een als iets positiefs gaan, uh, gaan koesteren. Dat, ja, vroeger als ik dan de Vries werd genoemd... dan dacht ik, Hé, wat vervelend. Uh, en later, toen ik uh, een van mijn namen bij Okater is Foppen... en dat is nou Foppen de Door Beppe Costa begon daarmee. Dan uh, vind ik dat eigenlijk alleen maar ontzettend leuk. En ik ben ook... Uh, uh, ze noemen je echt poppen uh, bij Orkater. Nou, de, Beppe deed dat en een aantal andere mensen. Mm -hmm. uh, nu zullen ze het wel weer ook weer gaan doen. <laughs> uh, ik ben uh, sinds een jaar of uh, twintig ook dan uh, oprecht fan van, uh, van Heerveen uh, en, uh, en, uh, en, en wat ik als een uh, groot goed koest is dat ik ooit naar Amsterdam gekomen ben. En hier niemand kende. Uh, ik had niet eens een huis. Ik... Uh, ik, uh, ik, uh, ik uh, ik had alleen een fiets en een plunjezak. En ik sliep op de bank bij uh, de broer van mijn vriend Sjoel Jons. En uh, dat was het. Dit een sliebertje. Het. Nou ja, ja alsof als je <laughs> een naar, de naar de grote stad. <laughs> Nou ja, ik verbaas me daar wel over als ik dan kijk naar mijn eigen kinderen. die uh, ja, enorme stu studiebegeleiding volgen, keuzeprojecten, nadenken over dingen. Uh, die al helemaal gezetteld zijn in Amsterdam. Uh, en dan confronteer en jij hen van, met wat... jouw, rug, uh, jouw plunje. Nou ja, dat is een, het is een beetje opa die uit de, uit de oude doos uh, vertelt. Maar ik, ik, ik, vind dat, ik, ik ben blij dat ik een, uit, een, uit niet uit Amsterdam kom, dat ik mm -hmm. heb meegemaakt. Heb, dat ik ook iets te veroveren had. Ik weet wel dat ik uh, na, na anderhalf een jaar in Amsterdam... toen groette iemand mij op straat. En dan liep ik gewoon een dag. Ik denk, iemand in Amsterdam, oh. die kent mij. Daar, dat vond ik echt fantastisch. Karaktervormend noem je dit, gewoon. Absoluut, ja. Ja, ja. Absoluut. Goed, de tegel ligt daar. En daar komt, hoop ik, een Friese... Spreuk op te staan. Ja, dat, uh, en uh, luisteraars Zee, ja, ja. kunnen zich mengen in het gesprek. Heel graag zelfs. Ook de Friese laat van u horen. Misschien zijn er mensen die luisteren en de voorstelling al hebben gezien. Meld u via Twitter, hashtag Radio kunsthof, of stuur gewoon een mail naar kunstof.ntr.nl. En verder zijn we op ieder moment van de dag ook te horen, ook s'nachts via de podcast. En ook te zien, trouwens, uh, via NPO Radio 1.nl. Geert Laagveen. Geboren en getogen in Drachten, Friesland, en kwam na een studie Nederlands. En en de toneelschool in de toneelwereld uh, terecht. Uh, je behoort al jaren tot de uh, vaste kern van het muziektheatergezelschap Orkater, maar we kennen je ook van talloze films en uh, televisieseries. Uh, wat al niet. En op het moment. Uh, speel je dus in een voorstelling door jouzelf geschreven... samen, samen met Titus ja. Stiel Groenestegen ja. Ja. uit Workum. Uit Workum, ja. Afkomstig, ook een vries. Ja. En jullie spelen die voorstelling, geheten Lost in the Greenhouse... in een tomatenkas in Sexbierum. Ja. Tot en met 20 mei en is strak uitverkocht... Het is zelfs tot en met 27 mei, want er is een extra week bijgekomen... Nee, echt. die ook strak uitverkocht is. Ja, het is ongelooflijk. Je zei net, voor de première waren er al 18.000 kaarten verkocht. Dat zijn ze ook allemaal. Er komen ook geen kaartjes meer. Er zijn geen kaartjes meer te krijgen. Dat is een ongelooflijke, luxueuze positie. Dat jij hier nu zit en niet de blaren van je tongen hoeft te praten... Nou, normaal, om mensen naar Friesland Ja, kijken. dat geeft wel een rustgevend <laughs> gevoel. Ja, Dat vind ik echt heel erg fijn. Want meestal ja, maak je iets moois en dan hoop je dat er mensen komen. Uh, dan moet er publiciteit voor gemaakt worden. En in dit geval kunnen we heel ontspannen over van alles en nog wat praten. Maar die voorstelling, daar is klaarblijkelijk uh, zoveel uh, interesse voor. Aandacht dat mensen, voor ja. Van de Friese zelf vooral? Hoe heb je daar ja. zicht op? Ja, ik, ik vind het leuk om na afloop een beetje rond te hangen op het mm -hmm. podium. Het is natuurlijk een open, het is geen theater. Het is een kas waar je komt. Dus mensen kijken het is sowieso. echt een kas, hè? Ik bedoel, ja. Je ziet de tomaten groeien, bij wijze van spreken. Ja, Dat het is, is het decor, ja, echte tomaten. Het is, het is, het is, vorig jaar was het nog de, de snackkomkommetjeskas van, van, van de firma die daar, die daar, die daar, die daar is. Ik zal mm het -hmm. geen namen noemen. Um, en ze hebben deze kast toen aangewezen als een goede kast voor ons, vonden wij ook. Het is 50 bij 50 meter, het is een enorme ruimte. En toen is er lang gedelibereerd over wat voor groente daar nou zou moeten groeien. En toen kwamen zeiden zij nou de tomaat, die is het beste bestand tegen al die mensen die daar binnenkomen en uit gaan ademen en de warmteverschillen die dat met zich meebrengt. En wij vonden dat natuurlijk een mooie rode kleur. Dus, de, nou, dus het tomaten. ruikt vooral zo lekker. Ja. Ik ben nog nooit in het theater ja. geweest waar het zo lekker ja. is. Ruikt. Ja. ruikt de tomaat. Ja, dat hoor ik wel vaker. Ja. Ik, ja. Ruik, ik ruik het al bijna. Ruik jij het zelf niet? Nee, nee, nee. als je ergens middenin zit, dan, dan, dan vergeet je dat. Maar dat is waar. Dat, ja. is, echt heel, dat is heel bijzonder. En, en die tomaten veel... mogen niet meer gegeten worden, klopt dat? Nou, ze mogen wel gegeten worden, maar ze mogen niet meer verkocht worden. Oh. Dus daar, is een, uh, ja, daar is een soort, uh, zijn een soort regels voor opgesteld. Dus, Vanwege uh, al die mensen die daar aan het ademen zijn. Ja, de, de, de, de, die, die firma kan niet meer garant staan voor de kwaliteit die ze, die ze moeten leveren. Dus er komt straks duizend kilo per week af en die moeten wij zelf verwerken tot een, uh, ja, tot een soepje. En dat doen wij dan ook. En in de pauze krijg je dan als verrassing, nou ik verklap het hier alvast, ja. Ja, want we kunnen toch Geplukt soepje. Nee, nee, nee. Lekker geplukt soepje. Nou, het, het heeft een enorme voorgeschiedenis gehad. En volgens mij een heel saai traject. Tenminste, niet voor de luisteraars interessant. Maar wel een enorme toestand van jullie, voor jullie. Want vijf jaar geleden kwam je volgens mij al voor het eerst op het idee. Nou, het idee kwam van uh, Stefan Aversaat van de Lawij, Drachten. Die wilde iets doen met Culturele Hoofdstad 2018. Leeuwarden moest toen nog dat worden. Die was mm -hmm. genomineerd samen met Maastricht en Eindhoven. Maar die kwam naar Okaten toe om te vragen... of wij ons daar uh, uh, uh, artistiek achter wilden zetten. En uh, toen zei Okaten, nou, we hebben twee Friesen in dienst. Titus het Workum, Geert de Drachten... Uh, wat vinden worden. jullie ervan? En dat vonden wij leuk. En het idee was iets in een kast te doen met Polen en Friese. En toen ging het heel erg over eten en culturele verschillen. Maar toen dachten wij, wij willen daar wel een theatraal verhaal van maken. En we waren ook heel erg uh, geïnteresseerd om eens uit te zoeken hoe die gemeenschap nou functioneert. En, een meanskip, dat is het Friese woord voor gemeenschap. Dat is het centrale woord voor culturele hoofdstad 2018. Uh, dus ja, een prachtig, uh, in het hart van de thematiek uh, van, van dat jaar. Ja, want je hebt het dus over een meanskip, een gemeenschap ja. in die kassen. Maar werken er echt zoveel polen in, uh, in Friesland in de kassen? Ja, er werken ook wel, uh, de, voornamelijk uit Oost-Europa werken de mensen. De, de, de, er zitten ook wat Turkse Grieken, er zitten en, enkele Albanese uh, werkte. Maar zeker een aantal jaar geleden, zeker toen we begonnen, werkte er uh, heel veel Polen. Inmiddels is dat ietsje minder, omdat het uh, minimumloon in Polen ook omhoog gegaan is. En ook in Duitsland is er nu een minimumloon. Waardoor ze denken, ja, dan zitten we eigenlijk dichter bij ons uh, land. Dus Hoeven we niet zo ver te rijden. En dat vinden de, de mensen, de, de, de eigenaar van de kast vindt dat best jammer. Want het zijn hele harde, harde werkers. En maar... jullie hebben je dus gefocust op uh, die Polen die ja. daar in de kassen werken ja. in, uh, in Friesland. Ja. En hoe heb je dat gedaan? Want jij ging aan de slag met dit onderwerp. Ja, we zijn. Nou ja, we, eerst. Ik hou ontzettend van, van uh, researchen voor een, voor een voorstelling. Ik heb, ik heb met, met Leopold Witte, wat eigenlijk mijn vaste theatercompion is, uh, heb ik, heb ik die dat die een aantal keer speelt, gedaan. He? En hij speelt uh, gelukkig mee. Hebben we een aantal producties gedaan waarbij we echt vanuit een soort bijna journalistieke research uh, te werk zijn gegaan. Kamp Holland bijvoorbeeld, zijn jullie toen geweest? In ja, daar, daar wilden we een voorstelling over maken. En toen, uh, ja, toen zijn we ook nog uh, zijn we ook naar Oerskan zelf geweest. Wat natuurlijk een krankzinnige onderneming ja. is voor een. Uh, dat hadden we ook helemaal niet verwacht. We dachten van. Als we, als we straks die voorstelling hebben... dan gaan mensen ons vragen van... Uh, maar, maar ben je er zelf niet heen geweest? En dan zeggen wij, ja, maar dat kan niet. Maar heb je het dan geprobeerd? Dus dacht, we moeten in ieder geval een goede brief gaan schrijven aan Defensie... van wij zijn theatermakers en wij willen naar Kamp-Holland. Dan gaan ze natuurlijk gaan ze meteen zeggen dat ze dat niet willen. De dag daarna kwam er al iemand... belde, ja, dat vinden wij hartstikke leuk. Wanneer, wanneer kunnen jullie op het vlieg, vliegtuig? Dacht ik dacht oh nee, mijn god, maar we gaan het Kandahar. We gaan dat was natuurlijk een fantastisch avontuur. Mm -hmm. En er is ook een, ook een mooie voorstelling uit voortgekomen. Mm. Terug naar de greenhouse. Heel uh, goed. Uh, uh, ja. <laughs> Hou me, me tegen. Je um, houdt van research. Daar begon ja, we. Dat, dat vind ik ontzettend leuk. Uh, en in dit geval... Uh, nou, ga je natuurlijk lezen. Uh, mm -hmm. Daar begint het allemaal mee. We zijn uh, naar die kas geweest. Uh, best wel vaak. We zijn mee gaan plukken in die, uh, in die kas. Om... Ja, als je met mensen wilt praten, dan is het best om er echt maar tussen te gaan zitten. Dat merkten we ook in Oeruzkan, ook in waarbij uh, militairen heel erg wantrouwend tegenover journalisten stonden. Daar hadden ze slechte ervaringen mee. Uh, voor je het weet staat het in de krant en dan word je erop afgerekend. En dat geldt ook wel een beetje voor de Polen, die heel terughoudend zijn en liever niet met de pers uh, praten. Maar als je ertussen gaat plukken, dan is dat toch uh, makkelijker. Als je en wat gingen jullie plukken? We hebben gele paprika's. Uh, gele paprika's. Ja. Had je mazzel, hè, heb ik begrepen. Want ja. komkommers <laughs> of uh, tomaten, dat is narigheid. Ja, komkommers heeft een heel ruw blad. Uh, en als je een dag in de komkommers uh, hebt gezeten, dan heb je overal jeuken. Dat doet pijn. En tomaten, daar wordt alles heel rood van. Uh, daar krijg je er ook moeilijk van af. Dus paprika's is. Uh, Jullie zijn verwend. Is, ja, ja we hebben een goed instap uh, modelletje gehad. En hoeveel kilo heb je geplukt die dag? Nou, Eerlijk dat, zijn. Dat, dat, dat is denk Gewoon ik met een paprika's. kilo of. Nee, nee, nee. Maar met een kilo of 30 is dat wel afgelopen. En dan hangen daar. Prestatietabels van wat mensen plukken per dag of per week. En weet je uh, en nog dat wat is, het, uh, wie er bovenaan stond? Hoeveel nou, dat ik weet is? dat er, is een, er was een, een jonge vrouw, Anja, de, die, die werkt dan nog steeds. Daar heb ik ook nog wel contact mee. En die was uh, absoluut nummer 1 met uh, 186 kilo. Maar dan nou weet ik niet meer of dat per dag of per week was. En dat <laughs> maakt nogal wel wat uit. Maar zij stond bovenaan de lijst. Wow. En ik heb haar ook gebruikt. Ik denk trouwens per dag, als jij de 30 kilo plukt. dan ja, Dat ja, ja, zal zij de 186 ja, hebben geplukt. Ja, nou ja dat zou ik natuurlijk precies moeten weten. <laughs> maar zij, nou ja, je, je gaat praten met, mm -hmm. met, met mensen en, en je, verzamelt, je verzamelt dingen bij en daar, daar maak je karakters van. En van Anja bijvoorbeeld, die heeft. Dat is een Poolse, dus. Dat is deze een Poolse plukster, die uh, hoogopgeleid is. Ze is eigenlijk dierenarts. Maar ze kan hier in Nederland meer geld verdienen met uh, paprika's plukken dan, uh, dan in Polen. Haar moeder is lector aan de universiteit. Die verdient ook minder dan zij in de paprika's. Nou ja, dat zijn natuurlijk wel, wel, wel schrijnende dingen. Dat mensen uh, ja, hoog Alles opgeleid zijn en om, toch beter ja. hier kunnen gaan, uh, gaan zitten... Uh, in de veronderstelling dat ze dat voor een paar jaar doen, hè? maar dat wordt ja, altijd meer. En dat is vaak de tragiek, dat mensen denken het is maar voor even. Uh, ik doe het om de ziektekosten voor mijn vader te betalen... Mm -hmm. of de hele dure reparatie aan mijn auto. Dat, dat, heb ik allemaal, dat, dat heb ik allemaal gehoord. En dat is dan tot hun eigen verrassing soms drie, vier, vijf of nog uh, langer geleden... En in al die tijd zit je in een soort tussentijd waarbij je niet wortelt, uh, waarbij je uh, ja, met andere polen een huis deelt. De, ja, onder de niet altijd al te beste omstandigheden. Want je bent hier om geld te verdienen en niet om het uit te geven. Ja. Laten we even luisteren naar ja. een uh, fragment uit de voorstelling. Dan horen we jou en jij bent dan in gesprek met een uh, Poolse uh, plukster. Op wie je heim... Ja, je bent een vrijgezel hè, Gerko. Ja, Gerko ja. Heeft, uh, heeft geen vrouw ja. uh, en ook geen vrienden dus. <laughs> en hij vindt één plukster heel erg leuk, Danuta. En Danuta, daar stond Anja ook model voor. Kan ik zo meteen wat okay. meer over vertellen. Ik ben Danuta. Ik ben vijf jaar hier in Holland. Friesland. Frisland, fris Friesland. bloed, joho. Ah, geweldig Gerko, alsjeblieft. Ja, ja, ik probeer, ik leer. Maar ja, ze is eigenlijk uh, dierenarts. Toch, toch dan gestudeerd in uh, Poznan? Poznan. Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science. Oh, zo zo. Ja, zes jaren. Maar geen werk daar. Dus hier. Moet geld verdienen. En uh, hoe heb jij Nederlands geleerd? Oh ja, met Doe maar. Met de cd van Doe maar. Ja, ik vond cd in het eerste huisje waar ik zat met Thomas nog. Thomas? Hij was mijn man. Oh Wij gingen samen, maar hij is terug. vond het moeilijk hier. Aanpassen, maar hij kon niet. Onmogelijk. Voor mannen maar moeilijk, je, denk ik. Je, alle je, je was bij uh, Doe Maar. 32 jaar. Wel een, Wel een beetje, beetje raar. raar. Ja, uh, Geert de Laagveen hoorden we hier in gesprek dus met de Poolse plukster. Uh, gespeeld door Angelika Kurowska, Een Poolse actrice. Ja, en die heeft Nederlands geleerd oh. voor, voor, deze, voor, deze, voor deze rol. En zij speelt een. Uh, ja, zij is geïnspireerd op Anja. En uh, zij speelt dus een plukster die al heel goed Nederlands spreekt. Dus zij heeft deze teksten helemaal moeten leren. Fonetisch. Um, of... Fonetisch, ja. En uh, ik heb ze allemaal ingesproken voor Ze heeft er uh, wekenlang mee op te. Ongelooflijk hoe ja. goed ze. <laughs> hoe goed en dat geldt voor, voor alle Poolse acteurs. Ja, want er zitten er nog een aantal Ja, in. ja er zit een acteur in. Pjotter, die gaat straks redbad ritbad vervangen. En dat is ontzettend grappig. Die, heeft, die kent dus alleen maar de Nederlandse teksten uit de voorstelling. En, en af en toe komt hij achter me staan... zonder dat ik het door heb, buiten de voorstelling om. En dan zegt hij... <lacht> ik zie jouw angst. <lacht> want dat is een zinnetje wat hij moet zeggen. heeft <lacht> mij. Zeg, ga toch weg, man. Maar... Ik heb geprobeerd uh, ook wat Pools te leren, maar dat lukt mij gewoon niet. Ik ben best taalgevoelig, betalen. maar het is zo... De, de, de verschillen tussen de regie. het zit allemaal voor je mond. En zo moeilijk als het voor mij dat Pools is, zo moeilijk is voor, voor, voor Angelica, is, is, is, het, is het Nederlands. Ja, ja. En je zei nog net, uh, haar verhaal is gebaseerd op uh, die Anja die je ja. had uh, leren ja. kennen in de kas. Ja. Klopt het dat deze Anja uh, haar man... dat die het inderdaad niet volhield en, en terug ging naar ja, Polen? Ja, bij mij weten dat klopt. Zij is hier gekomen en ze, zij vertelde ook... dat de, man, de mannen soms het wat moeilijker hebben met, met aanpassen. En deze Anja is iemand die zich heel goed aan kan passen. En heeft, Deze Danuta kan dat ook... Maar wat we in de voorstelling erbij bij gedaan hebben... is dat we Danuta een kind gegeven hebben... wat uh, nog steeds uh, in mm -hmm. bij uh, haar ouders uh, woont... en waarmee ze alleen uh, skypt. En dat, ja, dat gebeurt ook heel veel. Dat, die verhalen dat, hebben jullie dat, ook nou, gehoord? Nou ja, in een, in een artikel in, de, in The Guardian... Was een artikel over euro-orphans. Dat zijn uh, ja, kinderen die door de grootouders opgevoed worden... Ja. terwijl de vader of de moeder of allebei... Uh, aan het werk gaat in het hm. Westen om geld te verdienen. Het, de, de hoofdpersoon is trouwens een eerbetoon aan een, een jonge, Poolse, uh, jonge Poolse jongen... Ja, ja. 23 ja. jaar, ja. die ja. is gestorven in Friesland, die ook in de kassen ja. werkte. Ja, ja to, kijk, toen, toen uiteindelijk uh, deze voorstelling doorging... Leeuwarden die nominatie binnenhaalde en wij door konden gaan... Uh, toen dachten we, nou, wat voor verhaal gaan we vertellen... En, toen was er een, een, een klein berichtje in de Leeuwde Courant verschenen... over een jongen, ja, Paul dood in sloot. Um, dat stond er ook, want jullie hebben nu kranten in de voorstelling... Paul dood in ja, sloot, dat stond ja, boven... Ja, dat stond stuk... boven het artikeltje. En, en, en ergens op een, op een klein... zo'n klein berichtje, je kent ze wel. Uh -huh. En in de voorstelling vinden wij dat het op de voorpagina van de krant uh -huh. moet. Dus staat het daar aan het einde ook daar. Uh, nou ja, toen, daar, daar is ook een, door, een, door een journalist van de Leeuwen Krant een heel mooi achtergrondartikel. Uh, dat hebben we met, met, was een mooie inspiratiebron. En toen dachten we, we gaan een, een, een heel eigen verhaal bedenken. Maar wel over een, een, een, een jonge Pool, zoals er zoveel zijn. die uh, ja, naar het Westen gestuurd wordt door zijn ouders. omdat, uh, omdat de rekeningen niet betaald kunnen worden. En daar hebben we ook een aantal in Warschau een paar jongens gesproken... die naar Ierland of België gegaan zijn... omdat het thuis uh, uh, niet meer ging. Uh -huh. En dan praten we over Polen. We zijn ook in Polen geweest. En er is ook een gedeelte van Polen wat, wat het ongelooflijk goed doet... en economisch uh, hard gaat. En dat zijn de grote steden. Uh, die zijn ook uh, veel op internet gerichte bedrijven. Die, die gaan helemaal mee in het moderne Europa... Maar er is ook een Polen wat meer naar de oostkant, naar de Oekraïnse grens gaat. Waar, ja, waar oude veel staalfabrieken is. uit de communistische tijd. Waar nooit echt in geïnvesteerd is. Waar een enorme vergrijzing plaatsvindt. En waarbij al die jongeren uh, uh, weggaan om hun geluk elders te zoeken. Om in West-Europa te, te werken. En bijvoorbeeld in Nederland. En ja. he, uh, uh, kreeg jij, wat voor indruk kreeg jij nu over uh, de samenwerking? Want er zijn ook nog steeds Vriezen die in die kassen werken. Het is niet ja. zo dat er alleen maar buitenlanders werken, toch? Nee, nee, en nee. Hoe, hoe gaat dat dan in de pauze? Is dat inderdaad zo'n verhaal van het klaverjassen? dat doen we niet meer? En, en uh, aparte tafels? Nou, of? het klaverjassen, dat, dat heb ik dan wel verzonnen. Maar... het Kijk, als je, als je gaat praten met de mensen... je ziet dat iedereen uh, heel beleefd met elkaar omgaat. Er is niet een openlijke spanning of zo. Mm -hmm. Maar ja, het is natuurlijk een broeikas. Dus we zijn ook een beetje benieuwd wat broeit er eigenlijk. Letterlijk en figuurlijk. Uh, on, on, wat broeit er in die gemeenschap? En als je dan inderdaad in de kantine ga, gaat kijken... dan zitten aan de ene tafel zitten, uh, uh, zitten de Polen... en aan de andere tafel zitten de Vriezen... En dat mengt niet. Nee. En als je in het dorp ingaat en je vraagt aan, uh, aan, aan het café van nou, komen die polen hier wel? Nee, nooit. Ze gaan liever thuis zitten. Uh, uh, en, en kopen uh, goedkoop exportbier bij de slijter. En dat wordt want de slijter bevindt... toch? Ja, ik begrijp dat heel goed. Mm -hmm. uh, nou ja, en maar... er is natuurlijk een taalprobleem, want. Uh... Maar goed, dat ja, wordt er ook erger. Ja, er is een taalprobleem. Op. En soms zijn er ook wel een, uh, er zijn genoeg Polen die wel willen integreren. Maar die dat misschien weer door de taal of door dat ze zo verschrikkelijk hard moeten werken. Uh, lastig vinden. Um, dus, dus je krijgt niet direct te horen. van Niemand zou zeggen van nou ik, ik vind die Polen niks of zo. Mm -hmm. Maar je voelt wel dat er, uh, ja, er broeit iets. Er is iets. Er zijn, er zijn twee soorten. De ene groep. De Polen die ja, die dromen vooruit. Die, in onze voorstelling is dat bijvoorbeeld het karakter Pavel. die bij elke baksteen die, die hij uh, die die neerlegt, ik, of bij elke komkommer ja. die hij plukt, dat hij denkt dat hij weer een baksteen, baksteen kan kopen voor zijn, voor zijn, zijn huis. huis. Wat hij vervolgens in zijn hoofd eindeloos opbouwt en weer afbreekt. En je voelt ook dat die man eigenlijk ja, die vervreemdt totaal van zijn vrouw. Want die is al tien jaar hier en die zal dat huis uh, nooit bouwen. Ja. het is een, uh, een een theaterspektakel, maar zoals wel duidelijk wordt ook uit ons gesprek zit deze schrijnende situatie er heel overduidelijk uh, in. We luisteren even naar het nieuws uh, van acht ja. uur en daarna horen het verhaal van een jonge Paul die daadwerkelijk in die kassen werkt. Leuk. NPO Radio 1.